De impasse in Washington over verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond duurt nog voort. Het Huis van afge Afgevaardigden heeft een stemming over een nieuw voorstel afgeblazen. Het lijkt erop dat het huis wil afwachten waar de Senaat mee gaat komen. Morgen wordt het schuldenplafond bereikt. De VS kan dan geen geld meer lenen. Kort na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn gisteravond 150 telefoontjes binnengekomen over de verdwijning van Madeleine McCann. Het Britse meisje verdween in 2007 in de Portugese badplaats Praia da Luz. De Britse politie heeft alle Nederlanders die daar toen waren opgeroepen zich te melden vanwege een mogelijke Nederlandse link bij de verdwijning. Of er bij de 150 telefoontjes ook concrete tips zaten is nog niet bekend. Nederland heeft ook zijn laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In Istanbul werd het 2-0 tegen Turkije, dankzij doelpunten van Robben en Snijder. Oranje had zich al geplaatst voor het WK. Sinds gisteravond zijn ook Rusland, Engeland en Spanje zeker van deelname. Net als Bosnië, voor het eerst in de geschiedenis. Het weer, mistbanken, vooral in het zuiden van het land, met lokaal minder dan 100 meter zicht. Daarna af en toe zon, het wordt 13 of 14 graden. Vanavond gaat het regenen, ook de dagen daarna af en toe een bui. Het wordt dan wel een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. AWD verkeersinformatie. Files staan er nog niet, maar het verkeer heeft wel last van het weer. In het midden en zuiden van het land komt namelijk dichte mist voor. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 16 oktober. Goedemorgen. Van het Nederland-Rusland-jaar lijkt niet veel meer terecht te komen. We spreken straks de Kamerleden... die willen dat de festiviteiten op een laag pitje worden gezet. Het laatste nieuws over de mishandeling van die Nederlandse diplomaat in Moskou... krijgt u van correspondent David-Jan Godvark. En we verzamelen de reacties onder meer die van minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken. Verenigde Staten stoten nu hun hoofd bijna echt tegen het schuldenplafond. Wessel de Jong in Washington vertelt zo over de onderhandelingen... die nog wel steeds doorgaan. En We praten erover door met de Amerikaanse politicologe Karen Anderson. Ook hier wordt... Wordt gepraat over de begroting. De Tweede Kamer begint zo aan het debat over het akkoord van vrijdag. We doen verslag. En we spreken CDA-leider Buma en vragen hoe hij in het debat gaat. Bram Vermeulen volgt de uh, Turkije-Nederland in Istanbul. Je hoort daarover ook Louis van Gaal. En Mark Robin Visser is al in de herfstvakantiestemming. Ja, uh, bijzondere demonstratie vandaag in Den Haag. Want eigenaren van recreatiewoningen willen daar permanent in blijven wonen. Muziek hebben we ook vanochtend onder andere van Johan. said I don't know. in memories wasted before you've become a stranger to me we have grown apart can you face it i don't Over zes. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio In Journaal. Een Nederlandse diplomaat in Moskou is gisteren mishandeld. Twee mannen deden zich voor als elektriciens, drongen zo zijn woning binnen en deelden daar klappen uit. Vervolgens werd zijn huis onder handen genomen. Correspondent David Jan Godfroy. Ze hebben merkwaardig genoeg twee dingen achtergelaten: een hartje en de tekst LHBT. Lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Dus dat suggereert dat het iets met ...homo's te maken heeft. Nou, de Russische politie heeft de mishandeling bevestigd... ...en ook het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is geïnformeerd. Dat is wat we tot nu toe weten. In ieder geval wordt de verhouding tussen Nederland en Rusland er niet beter op. Het is het zoveelste incident na de homopropagandawet, ...enteren van het Greenpeace-ship... ...de aanhouding van de Russische diplomaat Borodin in Den Haag. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken roept de ambassadeur nu op het matje... ...maar dat gaat D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma niet ver genoeg. Ik moet even zeggen, ik ben echt geschokt door het nieuws dat de Nederlandse diplomaten in Moskou is aangevallen. En wat mij betreft betekent dit dan ook het einde van het Nederlands-Ruslandjaar. PvdA sluit zich aan bij de oproep van D66 en ook het CDA wil nog eens kritisch naar de festiviteiten kijken. Koning Willem-Alexander bezoekt Rusland in het kader van dat Nederlands-Ruslandjaar op 9 november. Het is nog niet duidelijk of dit incident gevolgen heeft voor dat bezoek. De deadline nadert ondertussen en nog steeds is er geen zicht op een akkoord tussen de Republikeinen en de Democraten over het schuldenplafond. Twee keer tot twee keer toe diende de leider van de Republikeinen John Boehner, een plan in bij zijn eigen achterban. En tot twee keer toe werd dat afgewezen. Toch zegt Boehner nog steeds dat hij het schuldenplafond wil vermijden. I have made clear for months and months that the idea of, of default, uh, is wrong. En we get anywhere close to it. De oplossing moet nu uit een andere kamer van het congres komen, namelijk de Senaat. De twee partijen daar zijn nog steeds in onderhandeling en hebben goede hoop dat ze eruit komen. Dat moet dan voor morgenochtend gebeuren, want dan is het geld van het ministerie van Financiën op... en kan Amerika zijn leningen niet meer betalen. Bierbrouwer Grols en de FNV zijn gisteren zonder resultaat uit elkaar gegaan. Werknemers van de brouwerij hebben het werk neergelegd. Ze eisen een betere cao. Het conflict speelt al sinds juni, maar gisteravond werd er pas weer gesproken. Die gesprekken verliepen niet zoals FNV-onderhandelaar Erik de Vries dat wilde. We hebben van onze kant uit een duidelijke beweging gemaakt... en ook een creatief voorstel op tafel gelegd om eruit te komen. Dus van de kant van, van, van Grols heb ik vanavond niets nieuws gehoord... En dat, uh... Niet alleen mij, maar iedereen uh, aan onze kant van het aantal... werd dat nogal teleurstellend te ervaren. Wat de creatieve oplossing dan is, dat wilde de Vries niet zeggen. Breuk is niet definitief, er wordt vandaag wel verder gepraat. Acties gaan tussentijd ook door. Ten slotte nog eventjes naar de belangrijkste Britse literatuurprijs, de Booker Prize, die gaat dit jaar naar Nieuw-Zeeland. En de winnaar van de 2013 Man Booker Prize voor Fiction is The Luminaries by Eleanor Catton. Deze Eleanor Ketten krijgt de prijs voor haar roman The Luminaries. Een boek over diefstal en moord tijdens de goudkoorts in Nieuw-Zeeland in de 19e eeuw. Ketten is 28 jaar en daarmee ook de jongste winnares ooit. En meteen ook de laatste winnares van de boeker in zijn huidige vorm. Nu dingen alleen boeken mee die uit het Britse gemene Best of Zimbabwe komen. Vanaf volgend jaar maakt iedereen die in het Engels schrijft een kans. Eerste blik in de ochtendkranten, de Telegraaf... naast heel veel foto's van het Nederlands elftal... en een Braziliaanse danseres met heel veel oranje veren. Uh, die diplomaat in Moskou, dat is het opening nieuws van de Telegraaf. Diplomaat afgetuigd staat erboven. Vergelding voor kritiek op homowet. Nederlandse diplomaat, gisteravond in elkaar geslagen... de onbekende, zegt de Telegraaf in wat duidelijk lijkt... op een represaille op de huidige spanningen tussen Rusland en ons land. Ook het AD heeft een foto van oranje op de voorpagina... Oranje is bijna in de gedroomde WK-vorm, schrijft het AD. Nu op naar Rio met Robben en uh, Van Persie in een innige omhelzing. En uh, zeer blije gezichten daar. Nou, weer een doelpunt. Het verhaal uh, wat opvalt in het AD is dat over uh, Reewinkel. Zijn baan in Barcelona bestaat niet, schrijft de krant. Wij weten hiervan niets, is vervolgens de kop. Burgemeester Reewinkel vertrekt uit Groningen... om in Barcelona fulltime rampenmanager te worden... Heeft deze baan min of meer verzonnen, schrijft het AD. In Spanje kenden ze de functie niet... en rekenen ze ook niet op Rewinkels komst. Wij weten van iets, was gisteren reactie op het hoofdkantoor van de UCLG... het internationaal verbond van gemeenten... waar Rewinkel op vrijwilligersbasis zegt te gaan werken. De functie bestaat niet, heel misschien wel in de toekomst. Al dus de UCLG. Trouw heeft deskundigen laten kijken naar het akkoord van vrijdag... over de begroting tussen kabinet en oppositie. En de extra banen komen uit een kristallenbol, is de conclusie van economen. De arbeidseconomen noemen de aanname van 50.000 extra banen... die dus in dat akkoord staan, ongefundeerd. Er zijn geen modellen om voorspellingen te doen over het arbeidsmarkteffect... voor door betere opleidingen, versoepelingen van het ontslagrecht... of hervormingen van de WW, zo stellen zij. Dan nog even naar de FD. Daar schrijven ze over uh, de aanleg van het Duitse deel van de Betuwe-route. Die zal jarenlang voor hinder zorgen. En een grote afname is voorzien van railvervoer naar Duitsland. Goederenvervoer per spoor zal de ernstige hinder ondervinden van die aanleg. Het aantal treinen dat gebruik maakt van de huidige Betuwe-route van de Maasvlakte tot aan Zevenaar... kan daardoor met tientallen procenten afnemen. Ja, nog even naar de Telegraaf, want die zijn weer aan het koppenmaker geslagen. Moeten we toch even nemen dat artikeltje over agenten die te zwaar zouden zijn. Daarboven staat de kop. Zware jongens. Ochtend van 6 tot half 10, Het NOS Radio 1-Journaal. Met Lara Rengsen en Marcel Ooster. Even als ik in love met jou. All this to say. What's up to you? Observe the blood. The rose tattoo of the fingerprints. On me from you. Other evidence has shown that. You and I are still alone. We skirt around the danger zone. And don't talk about it later.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 Marlena on the wall oh. Marlena watches from the wall Come back and smile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 Marlena ja, on the wall. Dag de halen Suzanne Veka nog maar eens uit de kast. Ik hoop dat u genoten heeft. Marlene on the wall. Gaan we naar Mark Robin Visser. U hoorde hem net al even. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, had het over een demonstratie ja. op het Binnenhof... straks van bezitters van recreatiehuisjes. Want die willen daar ja. graag perman permanent in wonen. Wij dachten, dat is allemaal al lang geregeld. Ja, nou kijk, weet je, eigenlijk denk ik eigenlijk ook... dat dit meer een zaak is voor, voor die andere visser... Uh, van de NCFV, weet je wel, Frank. Dat, uh, nou, die is van de arme tak, dat schrijf je zonder CH. Ja. Ik ben dan met CH, maar ik vind eigenlijk meer iets voor, voor oom Frank. Uh, want het is namelijk volgens mij nogal een stevig juridisch verhaal. En het verschilt van gemeente tot gemeente. Hoe er met die recreatiewoningen en de bewoners daarvan uh, wordt omgegaan. Ik ben nu in Moordrecht op een uh, recreatiepark zoals het hier heet. Ik bevind me hier op een strak uh, geasfalteerde parkeerplaats. Allemaal keurig de auto's in het vak. En dan hebben de mensen hier allemaal hun eigen brievenbusje zo bij de, <lacht> bij de auto. Ja, en dan, je kunt dan je kunt niet bij de ja, wakker worden, wakker worden, de NOS. En dan kan je dus niet met de auto bij je huisje, volgens mij. En um, dan heb je hier ook nog een informatiebord en daar staat hier, um, u bevindt zich in de poldertuin, nou dat wist ik al, uh, in, in Moordrecht. Um, op beide Parken mag er 12 maanden per jaar vrij worden gerecreëerd. Meer informatie op de website. Ja, vrij worden gerecreëerd, maar betekent dat dan ook dat je daar dan ook mag wonen? Nou, de mensen hier die vinden van wel en de gemeente die vindt inmiddels van niet en die zegt: ophoepelen hier, je mag hier niet wonen. Nou, dit is een voorbeeld, zo zijn er meerdere in Nederland, van hoe dat dan eh, niet helemaal lekker gaat tussen de bewoners van die recreatiewoningen en het lokaal bestuur. En de bewoners hebben besloten om vandaag maar eens van zich te laten horen in Den Haag. Dat gaan ze vanmiddag doen. En ik ga hier vanochtend op de poldertuin maar eens even kijken hoe de stemming is. Even interessant. Ik zie meteen al een te koop bordje. Ja, ja. mensen willen natuurlijk graag hun huisje slijten. Maar zolang er onzekerheid is over wat je daar nou precies wel en niet mee mag doen... denk ik niet dat er veel belangstelling voor is. Even kijken, de Blieklaan. Ik ben op zoek naar Maddy. Ja, die woont hier... Het is een heel donker park. Af en toe ergens een klein lantaartje. Maar ik moet dus nu even op zoek gaan naar Maddy. Zou je er willen wonen? Die ergens woont. Nou, uh, ja, ik kan het nog niet zo goed zien, Marcel, want oh. het is hier nogal donker. Ja, dat is waar. Maar uh, de, de parkeervoorzieningen zijn, zijn uitstekend, zal ik maar zeggen. Dat is alweer een grote plus. En de brievenbusjes zien er ook allemaal keurig uit. Zag ik nog een keer even zo... Maddy, waar ja, ben je? Meldt zich vanzelf wel dan. Maddy. Maddie. Nou goed. Kijk, weet, ik ga even op zoek hoor. Dat ja. kan nog even duren. Dit. Als je daar hebt, horen er we komt van je. Voor zelf al iemand. <laughs> ja. Vast van zelf al iemand. Komt niet de politie. Mark Robin Visser, zo dadelijk vanaf de poldertuin in Moordrecht als een bungalowpark. Tien minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We hebben het gisteren al even gemeld. Het interessante verslag van die veldslag van 200 jaar geleden. De Duitse regionale zender MDR doet dat vier avonden lang. Het gaat om de grote slag bij Leipzig. De zender probeert de kijker weer mede geschiedenis in te trekken. Met alle technische hulpmiddelen van vandaag. Met de verhalen van toen, van 1813. Correspondent Tim de Wit zat gekluisterd aan de buis. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze Seit Sinds früh om 9 uur is rund rondom Leipzig... een van de grootste militärischen auseinandersetzungen... in de begonnen. Je zou het niet zeggen als je de flitsende tv-studio ziet... maar bij de MDR is het weer even 1813... De omroep brengt live verslag van de grote slag bij Leipzig 200 jaar geleden. Met verslaggevers aan het front en deskundigen in de studio... krijgt de kijker het gevoel dat hij er live bij is. Daar zit onze reporter Roland Kuhnke, die de hele dag daar onderweg was. Ja, Roland, vertel, hoe is de situatie op dit moment in het centrum van Leipzig? vraagt de presentator. En in een rokerig 19e-eeuws decor vertelt de verslaggever over de vele doden... de dreigende hongersnood en plekken waar gewonden zijn ondergebracht. Abend Ingo, die Leipziger hebben ja schon seit Tagen damit gerechnet... ...dass es zu kämpfen kommen wird immerhin haben sie den Aufmarsch der riesigen Truppenverbände quasi live miterlebt. Ook duiken er veel zogenaamde YouTube-filmpjes op, zoals we die uit Syrië kennen. Moeilijk te controleren, maar meer is er vanuit het hart van de oorlog niet te krijgen. Inderdaad, deze scene hebben we bijvoorbeeld het internet gevonden. We zien daar Franse controleposten voor de toren Leipzig. Het was een gigantische veldslag 200 jaar geleden. Rond de 100.000 doden vielen er en het werd een zeer pijnlijke nederlaag voor Napoleon, die hem uiteindelijk terugdrong richting Frankrijk. Het was de grootste militaire confrontatie in Europa voor de Eerste Wereldoorlog. Legt de Duitse expert uit? Namelijk de Gardetruppen. Napoleons en hier wordt het zeer, zeer schwer zijn door in die stad hinein. also van deze uh, constellatie in het noorden zeer veel Nog niet eerder werd er op deze manier een grote gebeurtenis uit de geschiedenis op televisie neergezet. De MDR heeft de primeur in Duitsland en werd na de eerste uitzending overladen met positieve reacties, zegt initiatiefneemster Katja Wildemoed. We hebben een heel lebendige discussie op Facebook. Dat betekent dat we heel veel jonge mensen die zeggen, cool voor het 19e eeuw heb ik Mich nog niet interessiert, maar dat habt ihr tollig gemaakt, Het is onderhaltsam en trotzdem lerne ik nog heel veel nebenbij. Op zo'n manier bereik je juist ook jongeren, zegt ze. Vele vonden het cool gemaakt en ze leerden er ook nog wat van, was hun reactie. Maar uh, neem al die acteurs die de veldslag naspelen. Uh, heeft dat niet handenvol geld gekost? We hebben ongeveer een budget gehad van 250.000 euro. In totaal heeft het project 250.000 euro gekost. En volgens Wildemoet is dat echt niet veel. Voor vier zendingen aan jedem avond primetime. time. En dat is eigenlijk niet zeer te Dat is meer fantasie als geld wat in dit project steekt. Nog twee dagen zijn er te gaan bij de slag om Leipzig. Gisteravond werd de kijker naar bed gestuurd met het kalf. Moment. De overmoedige Napoleon die in allerijl 15- en 16-jarige jongens naar het front moest sturen. om de situatie nog te redden. Zo vertelt de correspondent in Parijs. Denn hier werden bereids 15- en 16 jarige als soldaten eingezogen. Of deze jongen allerdings die vielen soldaten kunnen die Napoleon in Rusland verloren had, darf man betwijfelen. En dus sluit de presentator koeltjes af. Morgen is er weer een dag. en gelukkig weten we van deze oorlog tenminste wel. Wanneer hij eindigt. Morgen, vielleicht also der Tag der Entscheidung. Natuurlijk werden wir Sie dann wieder über die aktuellen Entwicklungen bij de Völkerschlacht van Leipzig informeren. Bis dahin, Ihnen noch einen guten Abend. Bis morgen. Achter, verhaal uit de geschiedenis met bekende afloop. Korrespondent Tim De Wit keek mee. In een veld vol grote schrijvers is oud-voetballer René van der Gijp... uitgeroepen tot held van het volk. Zijn biografie, Gijp, geschreven door Michel van Egmond... kreeg gisteravond de NS Publieksprijs 2013. De winnaar van de NS Publieksprijs 2013 is Gijp van Michel van Egmond. Ruime publieksoverwinning, uh, Gijp. Ja, ja. ja, heel bijzonder. En dat is ook de reden. Kijk, ik besliste dat toevallig beneden de net. van de moet, je moet nooit met een tweede boek beginnen... Dat moet je nooit meer doen. Dit is zoiets uh, unieks. De verkoopcijfers zijn uniek. En gewoon wat er met dat boek gebeurd is, dat ga je nooit van zijn leven meer overtreffen. Je komt nog niet tot 10 procent en dat moet je niet willen. Michel van Egmond, dit uh, krijg jij aan een tafel vol schrijvers, terwijl je zelf geen enkele literaire pretentie had. Nee, ik voel me een beetje als die jongens van Pek Zwolle die uh, in de Eredivisie mogen meedoen. En tot hun verbazing opeens een tijdje bovenin meedraaien. En ook dat soort jongens kan je eigenlijk maar één advies geven. Dat is geniet ervan. En, uh, en je ziet wel waar het eindigt. En zo heb ik dat hele avontuur rond dit boek beleefd eerlijk gezegd. Ik heb het gewoon geschreven. En wat het, die gekte die daarnaast uh, is gekomen, heb ik hem over me heen laten komen. Tot aan dit moment. Henk Prupper, uitgever van Tommy Wieringa. Is dit een ramp voor de literatuur? Nee, natuurlijk niet. Ik ben ontzettend blij voor, uh, voor Grijp. Uh, ik, zoals je weet heb ik gisteravond nog naar Johan Derksen zitten kijken. Die zei van, ja, ik ga toch niet als een figurant daar in die zaal zitten. Nou, vanavond zat ik daar als een figurant. Maar wel een figurant van de literatuur. In die zin, uh, dat Tommy is voor mij natuurlijk eigenlijk de grote held. Dat moet duidelijk zijn. Maar ik vind aan de andere kant ook wel eens goed, met mijn achtergrond. ik ben een voetballer, hè, zoals je weet. Uh, dat sport... ...dat uh, dat ook literaire potentie heeft. Dat het in Nederland nu langzaamaan begint door te dringen. Vroeger was sport eigenlijk gewoon iets voor uh, de, de gewone man... ...of mensen zeg maar, waar je liever niet over sprak. Dat heb ik altijd zo'n onzin gevonden. Maar we moeten het ook niet omdraaien. We moeten het ook niet net doen alsof de mensen van de literatuur... ...alsof dat ineens een soort reservaat is, een stelletje maloten. En uh, dat zou ik Johan Derksen toch wel even willen zeggen. Naast op zoek nu naar een voetbalboek namens de bezige bij? Nou, we zijn altijd op zoek naar sportboeken. goede sportboeken. Bij RAP met name. Die geven we ook vrij veel uit. Uh, ik had natuurlijk best dit boek uit willen geven. Laat het duidelijk zijn. Want het is namelijk ook heel goed geschreven. Wat deze prijs betreft, het publiek wil het. Ja, maar dat moet, het publiek mag toch ook dingen willen? Door Wij proberen toch ook... Ons, uh, ons werk aan, uh, aan het grote publiek te verkopen. Dat is toch een heel normale ondernemersgeest... die ook bij dit uh, vak van, uh, van, uitgeveri van uitgeverij hoort. Er is niks mis mee. Want dus directeur Henk Prupper van de Bezige Bij... over uitgeven en de keuze van het publiek. Jeroen Willati, sprak met hem. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Het Nederlands elftal heeft de laatste WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Istanbul versloeg Oranje Turkije met 2-0 en Wesley Sneijder scoorde voor uh, Oranje. Bondscoach Louis van Gaal vond dat zijn ploeg ruimschoots aan de verwachtingen had voldaan. Ruimschoots. Ik was echt trots uh, op de wijze waarop wij dat gedaan hebben. Natuurlijk kunnen we op bepaalde facetten het beter uitspelen. Dat weet ik ook wel. Maar uh, uh, eigenlijk uh, was dit een zwaardere test als tegen Hongarije. Ron Vlaar was uitblinken bij Oranje. De verdediger steekt in een uitstekende vorm. Ja, nou ja, kijk... Uh...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 De verwachte storm en druk van de Turkse ploeg bleef uit. Volgens Arjan Robben ging Oranje sowieso goed om met de sfeer in het stadion in Istanbul. We waren natuurlijk goed voorbereid op de sfeer en dat is natuurlijk genoeg overgesproken voor de wedstrijd. En, uh, ik denk dat wat dat betreft dat was voor ons ook een goede les. Dat kun je ook allemaal in Brazilië verwachten. En, en, en, wat dat betreft uh, leerzaam vandaag weer. Het was de laatste kwalificatieronde en dus vielen er gisteren heel wat beslissingen in de Europese pools. Van groepswinnaars tot de plaatsing voor de play-offs. Ronald van der Geer zag alles en zet de belangrijkste uitslagen en kwalificaties op een rij. De grootste verrassing is Bosnië-Herzegovina. Voor het eerst gaat het naar het WK. Later goal tegen Litouwen, maar wel Griekenland afgeschud. Griekenland nu naar de play-offs. En de play-offs, daar gaat ook IJsland spelen. Voor het eerst in de geschiedenis. 1-1, weliswaar tegen Noorwegen. Nog een doelpunt van Siktersson van Ajax. Maar genoeg voor een tweede plaats achter Zwitserland en Rusland. Voor het eerst sinds 2002 weer op een WK. Het was nog even spannend op het laatste moment. Maar Portugal afgeschud. Portugal gaat naar de play-offs. Dan naar de andere pools. België, zoals gezegd, al geplaatst. Kroatië is de nummer 2. Pool van Italië eh, ook duidelijk. Italië naar het WK. En Denemarken wordt daar nummer 2. Maar heeft uiteindelijk niet genoeg punten om tot de beste nummers 2 te behoren. En blijft dus komende zomer. Thuis. Duitsland-Zweden was nog een wedstrijd in groep C die op het programma stond. Om des keizers baard. Maar des te leuker. Duitsland won met 5-3. Nederland naar het WK in groep D. Roemenië wordt daar de nummer 2. Playoffs dus. En dan nog even naar wat grootmachten. Engeland gaat naar het WK. Het won van Polen. Oekraïne gaat playoffs spelen in die pool. En Spanje mag zich op het WK melden. Frankrijk moet het via playoffs gaan doen. En dan hebben we alle landen genoemd. Dankjewel, Grono van der Geer. Nog even naar het voetbalbericht over Klaas-Jan Huntelaar... want die moet mogelijk worden geopereerd aan zijn knie. De spits van Salko 04 heeft een MRI-scan ondergaan. De komende dagen moet dan blijken of Huntelaar onder het mes moet. De aanvaller scheurde twee maanden geleden zijn binnenband van de rechterknie. Huntelaar hervatte maandag voor het eerst na die blessure de training... maar haakte al na 80 minuten af toen hij in botsing kwam met een teamgenoot. En judoka Grim Fuisters zet na het Nederlands kampioenschap van komend weekend een punt achter zijn carrière. Blessure leed is de belangrijkste reden om te stoppen. Fuisters brak in 2010 op de WK zijn nek. En een jaar later scheurde hij zijn voorste kruisband af, waardoor hij de Olympische Spelen in Londen miste.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 Tot zover de sport. Na half zeven gaan we naar Washington. Een akkoord over het schuldenplafond is er nog niet. Dit is Radio 1. Nu alle zeven, tijd voor het NOS-journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. In Moskou is een Nederlandse diplomaat mishandeld... door twee mannen die zijn huis waren binnengedrongen. Hij raakte lichtgewond. De daders steken met lippenstift een roze hart op een spiegel... met daarbij de letters LGTB, een verwijzing naar homoseksualiteit...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 De impasse in Washington over verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond duurt nog voort. De thuis van Afgevaardigden heeft een stemming over een nieuw voorstel afgeblazen. Morgen wordt het schuldenplafond bereikt. De VS kan dan geen geld meer lenen. Zo meteen correspondent Wessel de Jong. In Duitsland is ook de tweede gespreksronde van Christendemocraten en Groenen mislukt. De CDU-CSU van bondskanselier Merkel richt zich nu weer op de andere mogelijke coalitiegenoot, de SPD. En de Nieuw-Zeelandse schrijfster Eleanor Ketten heeft de Booker Prize gewonnen. Ze krijgt de prestigieuze Britse prijs voor haar boek The Luminaries. En met haar 28 jaar is Ketten de jongste winnaar van de Booker Prize ooit. Het weer dan nog. Eerst kans op mist, vooral in het zuiden. En daarna af en toe zon. Het wordt een graad of 13. Vanavond gaat het dan weer regenen. En ook de dagen daarna af en toe een bui. En het wordt dan wel een paar graden warmer. Het is nog vroeg. Sean Bakker, goeiemorgen. We staan er al files? Uh, ja, een paar. Het, het valt nog allemaal mee, hoor. Het is het normale beeld op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam... bij Weidewormer, 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A15 van Rotterdam naar Europort... bij Spijkenisse. En door werkzaamheden op de N57 vanuit Oudorp naar Rotterdam... bij de Alfred Briele, ook daar 5 kilometer. En het is inderdaad hier en daar nog wat mistig. Vooral in het midden en zuiden van het land... komt nog plaatselijk dichte mist voor. Okay, nou, Rij dan voorzichtig. John Bakker houdt u de komende uren op de hoogte over uh, de Nederlandse snelweg. En over er file staan en ongelukken zijn gebeurd. En zo dadelijk de klok tikt in Washington. De politiek heeft nog een krappe 24 uur voor een oplossing. In de bergen van Nepal is onderwijs voor veel kinderen letterlijk onbereikbaar. Maar met steun van wilde ganzen hebben de inwoners van het dorp Bobok zelf een school gebouwd.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 Kijk voor meer informatie op mercedesbenz.nl slash wegrijweken. Of ga langs bij een van onze dealers. De Mercedes-Benz wegrijweken. Tot en met 15 november. Eureka. Leuke wiskundige feitjes. Waar je wat aan hebt? Hoe word je 100? En hoe win je 1 miljoen? In het nieuwe KRO-programma Eureka gaan we op zoek naar de wiskundige antwoorden op deze lastige vragen. En zie je hoe we telkens op die ene formule uitkomen. De formule van Eureka. Morgen om 9 uur bij de KRO op Nederland 3.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 Een van de grote kredietbeoordelaars, Fitch, heeft een niet mis te verstaande waarschuwing gegeven aan de Verenigde Staten. De AAA-status van Amerika loopt direct gevaar als er geen akkoord komt over het schuldenplafond. Komende nacht verschrikt de deadline en de Republikeinen en Democraten zijn er nog steeds niet uit. Dus gaan wij naar correspondent Wessel de Jong in Washington. Want Wessel, is deze waarschuwing van Fitch nou um, voor de bühne of is het echt heel gevaarlijk op dit moment? Dit is een hele serieuze waarschuwing die Fitch hier afgeeft. En de motivatie van ze is eigenlijk vrij simpel. Ze zeggen, het congres speelt met vuur. Ze komen gewoon veel te dicht in de buurt van een default. Dat is dus als Amerika dus zijn staatsschuld niet meer kan aflossen. Als ze daar dus geen geld meer voor hebben. Nou, dat geldt in de financiële wereld als een absolute doodzonde. Twee jaar geleden deed een, een andere kredietbeoordelaar deed dat echt. S&P ontnam Amerika toen die AAA-status. En dat had toen wel hele negatieve. De ...gevolgen voor de economie. Er spelen natuurlijk allerlei andere belangen ook, Wessel. Zal dit signaal dan wel worden opgepikt door het congres? Nou, je zou haast kunnen zeggen dat dit het signaal was waar iedereen eigenlijk op zat te wachten. Het breekijzer van buitenaf dat dat nodig was. Nou, op die waarschuwing van Fitch, de beurzen reageerden er meteen op en die reageerden heel negatief. Dus dit is ook het moment dat alle gewone Amerikanen door die kelderende koersen, dat ze geld gaan verliezen. Dus je ziet dan ook meteen direct na dat nieuws van Fitch dat die onderhandelingen weer een beetje in beweging komen. Ja, maar ze laten het toch weer echt op het allerlaatste moment aankomen. Hè? Want vandaag is de laatste dag voordat dat schuldenplafond bereikt wordt. Want wat staat er te gebeuren? Ja, het is nu eigenlijk heel spannend tot dit moment. De leiders in de Senaat zouden as we speak, zouden heel dicht in de buurt zijn van een deal. Nou, voor jullie vandaag, woensdag, maar voor mij morgen als ik pas wakker word, zouden ze die deal gaan presenteren. Wordt eigenlijk niks meer dan een soort stoplap. Dus die overheid zou dan opengaan. Die shutdown is dan voorbij. Maar slechts tot 15 januari. Nou, het ministerie van Financiën zou ook weer geld mogen gaan lenen dat ze die staatsschuld kunnen aflossen. Dus dat schuldenplafond wordt dan verhoogd. Maar slechts tot 7 februari. Nou, dan ondertussen wordt er uh, beproefd recept, wordt er een werkgroep ingesteld en die gaat zich dan buigen over allerlei scenario's. Maar wat ik nu schets, moet ik er ook bij zeggen, is nog wel een gunstig scenario eigenlijk. Ja, want ondertoon dan is het het andere minder gunstige scenario, uh, Oh over die stoplap, wat ik net zeg... daar moeten nog allerlei stemmingen overkomen... zowel in Senaat als in het Huis van Afgevaardigden. En met die stemmingen... bij die stemmingen kan natuurlijk, natuurlijk nog van alles misgaan. Maar op een, een of andere manier... zullen die Republikeinen die nederlaag moeten accepteren... dat het ze weer niet is gelukt... om Obamacare te ondermijnen. Want daar gaat dit hele gevaarlijke spelletje over. Maar er kunnen nog allerlei hele rare dingen gebeuren... op, op woensdag, vandaag dus. Ja, en Wessel, denk je dat ze zich aan die deadline gaan houden... of dat ze ook zeggen, nou ja, dan... Doen we er nog een weekje langer over? Nou, een weekje niet. Maar ze kunnen er nog wel een dagje doorheen trekken, denk ik. Maar vandaag wordt wel de, de dag der dagen, toch? Wessel de Jong in Washington. We gaan je nog spreken, Wessel, hierover de komende tijd. Staatssecretaris Mansveld geeft uh, rederij Doekse weer het alleenrecht op de vierdienst tussen Harlingen en Terschelling. De concurrerende vierdienst, de EVT, trekt aan het kortste eind. Opluchting natuurlijk van directeur van Doekse. Verslaggever Paul Sanders sprak hem uh, in Harlingen. In de haven van Harlingen ligt de Friesland klaar om uit te varen richting Terschelling. In de zomer is de boot afgeladen vol, er kunnen er wel duizend mensen op. Maar nu, op deze koude dinsdagavond in oktober, is het een stuk rustiger. Ben, hoeveel personen zitten er nu precies aan boord? 68 van de 74. Oké, okay, dankjewel. Het is niet druk. Oh, ja. Nee, dat klopt. Het is, de herfst is ingetreden, dus het wordt weer rustig op de boten. Paul Mellers, directeur van rederij Doekse. Er was concurrentie op deze lijn, met name in de zomer. Waarom had u daar zoveel last van? Um, nou wij moeten om te beginnen uh, volgens het openbaar dienstcontact het hele jaar varen. Dus we hebben uh, een verplichting, uh, zowel winters als zomers. Dat heeft de concurrent niet. De concurrent die kan in de zomermaanden uh, varen, dat doen ze ook. In de wintermaanden varen ze amper. En dat doen ze dan ook nog een keer tegen dumptarieven. Het hele principe van de veerdienst is gestoeld op het feit dat de onrendabele wintermaanden... die worden gedekt door de rendabele zomermaanden. U creëert het vet op de botten om de winter door te komen in de zomer. Exact. En uh, dat betekent dus dat uh, door de dumptarieven het marktaandeel... wat de concurrent bij ons weghaalde zodanig groot werd... dat wij uh, vanaf 2012 daardoor financieel in de problemen kwamen. Nou, wij hebben op enig moment gezegd, van, uh, dat kunnen we natuurlijk best een, een jaar leiden. Dat hebben we ook gedaan. Maar uh, omdat die, die situatie aan, aandreigt te houden... hebben wij op een gegeven moment de vinger opgestoken... en gezegd, van, dit kan zo niet langer. Dus wij hebben gezegd, onder het openbaar dienstcontract... moeten wij nu ook maatregelen nemen. U was gedwongen om maatregelen te nemen. Wat waren die maatregelen geweest dat deze beslissing niet was gekomen? De maatregelen concreet waren geweest dat wij uh, uh, minder kosten moeten gaan maken. En, ja, we zijn een veerdienst, dus de kosten zitten vooral in het aantal afvaarten. En dat had ertoe geleid dat wij vanaf 1 november... een aangepaste dienstregeling zouden gaan varen. En ook bepaalde tarieven zouden aanpassen. Ja, maar dan heeft u een monopolie. U kunt straks vragen wat u wil. Qua nee, prijs? Dat, ja, dat denkt iedereen. En zo worden we ook vaak in de hoek gezet. Maar dat is absoluut niet aan de orde. We hebben te maken met de commissie Bodiensten. We hebben contractpartijen. Dat zijn de overheden. De lokale overheden en ook de rijksoverheid. Iedereen denkt dat wij alles maar zelf kunnen verzinnen. Dat is niet zo. Alle plichten zijn vastgelegd. Ook onze tarieven zijn vastgelegd. Wij kunnen daar zelf niet uh, tarieven bepalen. Dat moet allemaal in overleg. Uh, dus wat dat betreft... En het zijn ook marktconforme tarieven. Door de hele veerdiscussie en de, de goedkope dumptarieven van, uh, van onze concurrent... is nu het beeld geschetst dat, uh, uh, dat wij heel erg duur zijn. Maar ga maar kijken. Dus wij vragen marktconforme tarieven. Die zijn ook nodig om het hele jaar door een goede veerdienst te kunnen bieden. Ja, ik vind het wel jammer. Waarom ja. is het jammer? Uh... Ik denk dat uh, de, de, de klantvriendelijkheid van Doeksen uh, met 100% is verbeterd sinds EVT er is. Sinds er concurrentie is? Sinds er concurrentie is, concurrentie is ja. mijn ja. honden af... zijn nu gratis. Daar moest ik altijd bijna 20 euro voor betalen. Weer. Op zich maakt het niet uit welke boten voor mij aan de kant ligt als ik maar kan varen. Ja, want dat is ja. belangrijk, hè? Dat is belangrijk, belangrijk. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou was de EVT een stuk goedkoper. Ja, dan was de EVT goedkoper. Maar ik maak voor mijn werk ook heel veel gebruik van de sneldienst. En die heeft hele gunstige tijden. Dus het is maar net uh, wat het beste uitkomt. Zult u ze missen? Ik denk dat het goed is om een gezonde concurrentie en marktwerking te hebben. Want daarmee hou je elkaar wel scherp. Daar gaat hij. Verslaggever Paul Sanders. De handeling van de Nederlandse diplomaat in Moskou zorgt voor veel verontwaardiging. D66 wil bijvoorbeeld dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... meer doet dan de ambassadeur op het matje roepen. Ik moet even zeggen, ik ben echt geschokt door het nieuws... dat de Nederlandse diplomaat in Moskou is aangevallen. En wat mij betreft betekent dit dan ook het einde van het nederlands jaar. En we spreken meer Kamerleden erover straks. En dan spreken we ook David-Jan Godva in Moskou. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan uh, vertelt hij veel meer over wat er is gebeurd... in de woning van die tweede man van de ambassade in de Russische hoofdstad. Blijft u luisteren. Elf minuten over half zeven. Met de sluitingsprijs Putten Kapelle kwam in het Nederlands-Vlaamse grensgebied... een einde aan het wielerseizoen. Het was meteen ook het afscheid van de roemruchte Nederlandse ploeg de formatievakantstoelij DCM. De sponsor stopte mee en er is geen nieuwe geldschieter gevonden.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 Ja, nou ja, de sfeer is niet echt leuk. Uh, als het dan mooi weer was geweest en veel publiek... dan is het toch een andere afsluiting, maar het is niet anders. Ja, het is niet anders. Meer over die laatste koers voor uh, Vakant Soleil DCM... vindt u op onze website, nws.nl. Even naar de sport, en dan aan de rechterkant... daar uh, het hele artikel over uh, Vakant Soleil. En als u zin heeft in meer Gio blijft blijf dan vooral luisteren Na half acht meer. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker met de eerste dagelijkse files. En John mist... Ja, wat mist ten zuiden van de grote rivieren. Daar komen nog wat, wat mistbanken voor. Dan het, het gebruikelijke beeld bij Amsterdam en bij Rotterdam. Alhoewel de files bij Rotterdam wat langer zijn dan gebruikelijk. Er staat er op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. bij Spijkenisse, 7 kilometer. En bij de werkzaamheden op de N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam... Bij de afrit Brielen, 6 kilometer. Ja, dat was gisteren ook uh, langer. Uh, John, verwacht je daar de grootste problemen vanochtend? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat het meeste problemen op gaat leveren. De afgelopen dagen regende het natuurlijk. Nou, als het goed is, blijft het vandaag nog een beetje droog. Wat minder aanrijdingen dan de laatste dagen. En dan denk ik dat we op een redelijk normale spits... met rond half negen zo'n 80 kilometer file uitkomen. Dankjewel, John Bakker. We zullen even kijken of Mark Robin Visser al binnen is... in een van de vakantiehuisjes in Moordrecht. Mark Robin... Ja. Volgens mij niet. Nou, ik zit, ja, nee, ik ben, we zijn nog even buiten op een prachtige grindpad. De huisjes aan het bevonden. wat <lacht> hoor ik toch? Ik heb, ja, een nee, grindpad. Nee, precies, maar, <lacht> <lacht> ik heb wel Maddy gevonden. Goedemorgen. Goedemorgen. Maddy van der Boom. Die woont op één... Eigenlijk zijn er twee uh, recreatieparken hier. Ja, dat klopt. Het is het Vissertje en de poldertuin in Moordrecht. En we zijn nu uh, op het Vissertje. Uh, we kijken een rechte laan af. Een geasfalteerd uh, grind gebeuren. Ja. ziet er allemaal keurig uit. Absoluut, we zijn uh, allemaal trots op onze huisjes. Het zijn huisjes, nou ja, zeg maar wat je een huisje noemt. Er zit een verdieping op, het heeft een, uh, een rieten dak. Ja, maar het is nog hier? steeds 65 vierkante meter maximaal. Niet groot. Nee, niet groot. En dan heb je een parkeerplaats waar de auto moet blijven staan voorop. Zo'n plekje echt precies zoals een recreatiepark vaak is ingericht. Ja, dat klopt. Uh, we kunnen niet met de auto's uh, bij nee. de woningen komen. Er komt nog iemand langs gefietst. Goedemorgen. Wat komt u doen? Uh, fiets door. Wie, wie zou dat zijn? Is dat zo uh, ik hoorde namelijk dat hier ook nog wel eens controleurs uh, komen controleren. Ja, dat klopt, uh, maar die zijn. Is dat herkenbaar. een controleur? Dat? Nee, dat is oh. geen controleur. En wat controleren ze dan? Uh, ze hier? controleren of er licht brandt, of er rook uit de schoorsteen komt, of er een plantje staat, of er een bierflesje op tafel staat. Allerlei zaken waaraan de gemeente denkt te kunnen concluderen dat wij hier permanent wonen. Aha. Zullen we hier even naar binnen gaan? Ja. Want ik, ik weet toevallig dat we hier een afspraak hebben. Maar uh, u woont hier toch ook permanent? Uh, we wonen hier eigenlijk allemaal permanent. En dat weet de gemeente al een hele tijd. Uh, alleen er is totaal uh, helemaal geen reden voor om uh, ons te handhaven. Ook omdat uh, dit al uh, 30 tot 40 jaar hier zo uh, gebeurt. Ja, ja, nou, daar moeten we straks maar eens even over verder praten. Maar ik vind het toch vooral fascinerend dat je dus hier eh, regelmatig mensen eh, om je huisje hebt. die, Wat zij u nou kijken, of er een bierflesje op tafel staat. Ja, ja, ze schijnen met uh, zaklantarens uh, in de ramen. Uh, of er inderdaad uh, veranderingen zijn uh, ten opzichte van de vorige keer dat ze zijn ja. wezen kijken. Heel ja. eng is dat eigenlijk, uh, dat je constant wordt uh, begluurd. Ja. We zijn nu bij nummer 4. En we gaan even gluren bij nummer 4. Ja. Even kijken of de Bel doet. Uh, goedemorgen. Staan hier toevallig ook uh, bierflesjes op tafel? Nee. Oh, er nee, zijn hier wel een ja, heleboel dat mensen. Ik niet meer. Dat <laughs> zijn jullie allemaal vroeg wakker. Nou, hè? Ja. Inderdaad. Is dit uw. Ja. Uh... Dit is mijn woning, ons woning. Ja. ja. Wanneer is er voor het laatst bij u met een zaklantaar naar binnen uh, geschenen? Dat was 24 september. Oh, u houdt dat bij? Ja, we houden alles bij. Oh, dan wil ik de logboeken nog wel gaan. Oh, de, de plastic Daar tassen al gaan mee. al open met, met de archieven. Nou ja, er zijn hier nog veel meer bewoners. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed, oh, nog niet helemaal. Mm, nee, be <coughs> ik ben er nog niet helemaal. Nee. We moeten nog even wakker worden. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, volgens mij moeten we de zaken maar eens even gaan doornemen. Jullie wonen hier allemaal al jaren. Sommigen langer uh, dan anderen. Uh, er komt een enorme stapel papier uh, op tafel. Zie je wel, ik zei het vanmorgen al. Dit onderwerp is meer iets voor die andere visser van de NCRV. Maar goed, jullie zullen het vandaag toch met mij moeten doen. En dan gaan we kijken hoever we komen vanochtend hier vanaf, hoe heet het ook weer? Het Vissertje zijn we nu, hè? Het Vissertje, ja. Bungalow Park, re nee, Recreatiepark. Het recreatiepark, Het Vissertje, of de poldertuin. Ik zag ook al wat een en ander te koop staan hier. Heeft dat ook te maken met wat hier nu gaande is? Uiteraard, bijna alles staat te koop. Maar, oh, alles staat koop. Uh, Bijna wel, maar bijna, uh, geen makelaar wil uh, verkopen. Omdat je niet weet hoe... Het is onverkoper? Ja. Goed, ja. vandaar dat jullie ook vandaag naar, uh, naar Den Haag... Uh, Gaan. Wat zegt U U moet niet om mij heen praten hoor. Als ik praat, dan moet u niet praten. Op op ja, Maar van... dat gaan we straks doen. Vindt u dat goed? Legt u eerst die papieren maar eens even goed op volgorde. Wat is het eigenlijk allemaal? Nou, dus dit zijn is allemaal het... huiswerk. Ja, dit zijn ja, controlerapporten van de gemeente Zuidplas. We gaan, we gaan er even helemaal in vanochtend ja. hier. Tot straks. Het NOS Radio 1 Journaal. One for joy, one, for desire, one for despair, yeah, in the sun, who you from Keen? Acht minuten voor zeven is het. In Spanje wordt het voor vrouwen binnenkort waarschijnlijk een stuk lastiger om abortus te laten plegen. De minister van Justitie werkt aan een nieuwe wet. waarin abortus alleen nog mag als er aangetoond is dat de gezondheid van moeder of kind in gevaar is. De centrumrechtse regering wil zo de ongeboren vrucht beschermen. Correspondent Jessica van Spengen sprak met voor- en tegenstanders van de nieuwe wet. We demonstreren hier, zegt deze mevrouw, voor legale abortus die gratis is. En we willen dat alle vrouwen het recht hebben om zelf te beslissen. En de volgende is aan de beurt. Ik ben in de oudste abortuskliniek van Spanje. 28 jaar lang al onderbreken ze hier zwangerschappen. Diego Fernandez is directeur en arts hier in de kliniek. Wat gaat er precies veranderen? Con la ley anterior, la mujer tenía absoluta para decidir. Nu is het zo dat een vrouw tot 14 weken zelf mag beslissen of ze een abortus wil. Maar in het nieuwe wetsvoorstel staat dat er een aanwijsbaar gevaar moet zijn voor moeder of kind. Habrá una tercera persona, una cuarta, una quinta, un comité. En daarover beslissen artsen, buitenstaanders dus. Wat vinden jullie ervan als die nieuwe wet er komt? Deze wet is onverantwoord en oneerlijk. Vrouwen met geld kunnen dan legaal en veilig abortus laten plegen in het buitenland. Maar vrouwen zonder geld kiezen misschien wel voor een illegale, onveilige manier. Klinica buenos dias. Nee, de wet is juist een vooruitgang, zegt Gabor Goya... van de Wet Show Abibir, de stichting Recht op Leven. Want biedt bescherming aan het kwetsbare ongeboren kind. Denken jullie niet dat veel vrouwen naar het buitenland zullen gaan... of misschien op een illegale manier... Abortus zullen plegen en dat kan ook gevaarlijk zijn. A Yo soy a con rotos. Een legale abortus is ook niet altijd veilig, zegt ze. Ze is arts en vertelt dat er elke week vrouwen voorbij komen met een kapotte baarmoeder die nooit meer moeder kunnen worden. Mujeres que nunca más ser madre. Dat betekent wel dat er dus een heleboel kinderen bij komen die niet gewenst zijn. Nee, adoptie is een betere oplossing. En voor de mujer is het Más traumático acabar con la vida de su hijo que darle un adopción. En een abortus is voor een vrouw traumatischer dan het afstaan van een kind, zegt de organisatie. Sexualidad! Een heleboel jonge meisjes, en er lopen hier ook dames tussen die zelf abortus hebben laten plegen in de tijd dat de regels nog een stuk strenger waren. Yo me a Holanda, a Ze is naar Nederland gegaan om een abortus te laten doen, want hier was het absoluut illegaal. In het avión íbamos varias vrouwen. Ja, we zaten in het vliegtuig met meerdere vrouwen. Er waren in die tijd vrouwenorganisaties die ervoor zorgden dat wij dus in Nederland, of in ieder geval in een ander land, een abortus konden laten plegen. Nu gaat deze wet weer veranderen. Gaat het terug naar die tijd? Ja, het kan zijn dat vrouwen dan weer een illegale abortus gaan doen. Buiten de wet om. Y también peligroso. Het kan ook wel eens gevaarlijk zijn. Tegenstand tegen de beperking van abortus in Spanje. U hoorde het binnenkort wat... Over het nieuwe wetsvoorstel beslist. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Burgemeester Peter Reewinkel kondigde twee weken geleden aan dat hij per 1 november stopt als burgemeester van Groningen. Hij zou aan het werk gaan in Barcelona om daar rampenmanager te worden. Maar het AD meldt deze ochtend dat hij die baan verzonnen heeft. Ja, min of meer schrijven ze erbij. In Spanje kennen ze de functie niet en rekenen ze ook niet op de komst van Peter Reewinkel. Wij weten van niets, zeggen ze op het hoofdkantoor... van het Internationaal Verbond van Gemeenten... waar Rewinkel zelf zegt te gaan werken op vrijwilligersbasis. Diplomaat in Moskou afgetuigd, kopt de Telegraaf. Volgens de krant is de mishandeling van de Nederlandse diplomaat duidelijk een repressie op de huidige spanningen... tussen Rusland en Nederland. Volgens de Volkskrant is de diplomaat de tweede man van de ambassade... en een zeer ervaren diplomaat. Er wordt daar zo uitgebreid over in onze uitzending. Kwart van de patiënten die op de intensive care belandt... overlijdt binnen het jaar, meldt hoogleraar Diederik van Dijk in Trouw. 13% van die IC-patiënten overlijdt tijdens de behandeling... en nog eens 10% overlijdt binnen een jaar nadat ze het ziekenhuis hebben verlaten. Dat het overlijdensrisico ook na ontslag uit het ziekenhuis nog zo hoog is... dat weten veel artsen en ook patiënten niet. En er is een keertje goed nieuws over de OV-chipkaart. Door de invoering van de kaart is het zwartrijden drastisch gedaald. Zo zakte in Rotterdam het aantal zwartrijders van 10 naar 1,5 procent per dag. In Metro zegt de Rotterdamse stadsvervoerder RET... dat er nu dagelijks 60.000 euro extra aan inkomsten zijn. En Marcel zei het al. Na zeven uur schakelen wij met Moskou. Want we willen uiteraard nu waarschijnlijk ook meer weten... over die mishandeling van de Nederlandse diplomaat.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 Ga naar kioseradocumentsolutions.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera.